Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Turkse stad Gaziantep zijn acht coronapatiënten omgekomen... door een brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond nadat een zuurstoftank in een beademingsapparaat... was ontploft op de intensive care afdeling. Het ziekenhuispersoneel kreeg de brand snel onder controle... waarmee erger werd voorkomen. Zeker elf patiënten zijn overgebracht naar een ander ziekenhuis. Slachtoffers van telefonische oplichting krijgen straks eerder compensatie van de bank. Het gaat om spoofing, waarbij mensen wordt verteld dat ze voor de veiligheid geld moeten overmaken naar een andere rekening. Omdat de klant zelf geld overmaakte, betaalden de banken het niet terug. Maar dat gaat veranderen. Slachtoffers moeten wel aangifte hebben gedaan. Rusland zit achter de grote hekaanval op de Amerikaanse overheid die al maanden aan de gang is. Dat heeft minister Pompeo van Buitenlandse Zaken gezegd in Washington. Hij heeft naar eigen zeggen bewijs in handen, maar kan dat niet openbaar maken. Afgelopen week kwam naar buiten dat de Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven massaal geïnfecteerd zijn met kwaadaardige software. Rusland ontkent betrokken te zijn bij de hek. In een reactie zegt de Russische ambassade in Washington dat het land geen cyberaanvallen uitvoert. Sydney heeft strenge controlemaatregelen afgekondigd voor de buitenwijken. Een kwart miljoen mensen moeten de komende dagen zoveel mogelijk thuisblijven. In de plaats ten noorden van Sydney is een uitbraak van corona. En het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk voorkomen dat het virus zich verder over de stad verspreidt. Aan de drukte in de binnensteden is goed te zien dat de coronalockdown is ingegaan, melden TomTom Tom en Parkmobile. Het aantal parkeertransacties lag een kwart lager dan het gemiddelde vorig jaar. Het is ook rustiger op de weg, maar niet zo rustig als tijdens de eerste lockdown. Dat het weer nog geleidelijk meer bewolking. In het westen af en toe wat regen, vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen af en toe zon, mogelijk een bui en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op a 27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Eemnes en Huizen drie kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kerst. ZFM. Yes. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Dubak Leef. Yes, tweede we in de Wij Bij de toestelbaan zijn straks een stukje geschiedenis. Vandaag 19 december. <laughs> zijn we een aantal mensen jarig. En er zijn weer leuke activiteiten geweest. En interessante activiteiten. Eerst met even een lekker vrolijk plaatje. Walking on cars. Geen goede boodschap. Maar toch leuke muziek. Too emotional. I can't control myself when I'm around you, absolutely hypnotized, drawn into the light that surrounds you. I'm not usually like this, it's hard to define it, I'm starting to like it, I don't know what my left and my right is, I don't know. Say even nu niet. Ik zit er doorheen. Like Walking on ja, too emotional. Ja, ik ben toch gewoon te emotioneel? Ik weet niet hoe je het komt. Het zit echt zo in de oppervlakte. Ik moet maar iets te krabben. Ik ga helemaal los. Ja, ik probeer het helemaal stoer te doen. Maar dan komt weer zo'n programma over frontberichten. En dan gaan ze terugkijken. Een jaaroverzicht bepaal heb ik ook zitten ja. kijken. Maar hoe is het er allemaal gegaan? En waar hebben jullie fouten gemaakt? Ik zat er zo op te wachten. Wat een leuk programma. Echt, vijf hey, minuten nostalgisch. gekeken. Nostalgisch. Nostalgisch, Ik heb ook leuk. niet te lang... Uh... Nostalgisch om over dingen van een maand geleden nog even lekker te herkouwen. Wat fijn, wat leuk. Ja, dat hoort, hè. Je hoort, dat hoort. Uh, uh, zelfreflectie, de laatste... Weken van het jaar. Jazeker. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren Nou, we kijken nog even veel verder terug. We gaan naar uh, 1952. Juliana, wel de koningin destijds, onthult het monument. De dokwerker in Amsterdam. Het is uh, ontworpen door uh, Marie Andriessen. Uh, en uh, dat staat op de Johannes de, uh, Daniel Meijerplein. En dat gaat over de februari-staking. In 1941 begon allemaal... ...in 1941, omdat namelijk de treinbestuurders zetten de tram zit stil... ...en ze vonden de razzia's in Amsterdam belachelijk... ...al die joden die werden opgepakt, ze waren er tegen... ...en uiteindelijk gingen er heel veel mensen in de metaalindustrie... ...gingen in Amsterdam-Noord staken... ...en uiteindelijk gingen ze door heel Amsterdam staken... ...en uiteindelijk ook op verschillende plekken in Nederland... ...in Haarlem en nou, alle plekken gingen ze ook staken... Dat, uh, ja, goed, dat werd niet onopgemerkt. En uiteindelijk de Duitsers hebben daar ook wel weer op afgerekend. Uiteindelijk hebben ze ook nog heel veel geld moeten betalen, geloof ik. En uiteindelijk zijn er weer heel veel mensen opgepakt daarvoor. Maar goed, uiteindelijk is er dus een dokwerker gekomt, ge, uh, gekomen. En die is daar, uh, zeg maar, geplaatst. Een beeld. Daar heeft trouwens uh, Willem uh, Termes heeft daar een model voor gestaan. Een wat stevige man. Die wilde het eerst niet. doen. vind van onze Marco? Termes. Ja? Marco Tommest. De dorps, dichter geweest. Oh, dat wist ik niet. Maar goed, Willem ja, Tommest... Nee, ik weet niet of hij vernieuwd Maar goed, uh, hij wilde het eerst niet. Hij vond het niet gepast. En uiteindelijk heeft Godfried Bomans hem overgehaald... om toch uiteindelijk model te gaan staan. En uiteindelijk is dat geplaatst. Oké. Okay. Ja, mooi. Op 19 december 1964 ontvangt Martin Luther King... de Nobelprijs voor de vrede. En uh, het was een jaar ongeveer nadat hij zijn bekende toespraak... I Have a Dream heeft uh, gedaan op de trappen van Lincoln Memorial. Ja. En uh, een jaar later, even kijken, in 1968 werd hij dus op 39-jarige leeftijd al doodgeschoten. Hè? Dus ik kon het allemaal niet hebben dat hij het zo goed ging. Nee, snap ik allemaal. Nou, nee. hoe, nou dan gaan we even kijken. Hoe klonk dat ook weer? I have a dream? Ja? Yeah, I have a dream today. Yes, I have a dream, dat mooie. Uh, toevallig dat iemand dat opgenomen heeft dan. Hè? Ja, hij heeft het vaker nog gezegd. Dat is de plekken toen ontstaan, geloof ik... Dat bedacht hij zomaar. En later is het nog een paar keer herhaald. Was. Was het was nog een hele krachtige tekst. Goed In 1945. Ja, in 1945. Nee, toen nog niet dit. Maar wel de eerste strip van Suske en Wiske. Door Willy van der Steen. In de krant. In de krant. In de krant, hè? Ja, kwam in de krant. Dat was de nieuwe standaard. Dat de nieuwe standaard. Dat kwam in later ook nog weer in de standaard. En dan in verschillende... Andere, uh, uh, noem je dat, uh, kranten kwamen hier tevoorschijn. Hij nou, was toen eerst nog zwart-wit. Later kwam er natuurlijk ook nog een uh, hele stripreeks van. Eerst ook toen zwart-wit, later in vier kleuren. En uiteindelijk gewoon in normaal kleuren. En uiteindelijk uh, is het ook nog weer door andere tekenaars overgenomen. Want Willy van der Steen is uiteindelijk in 1960 al een beetje op de achtergrond geraakt. Dat was van, ik ga andere strip figuren bedenken. En, uh, nou, ik kan dus, me wel he? voorstellen, het gaat ook een beetje vervelen, denk ik dan. Moment, nou, dan gaan we weer. Ja, misschien. Maar ja. oh, goed, dat is, <coughs> uh, het is vandaag uh, ook Het is vandaag, uh, kijk eens, 47, 67, uh, 167 jaar geleden dat de eerste publicatie was van A Christmas Carol van Charles Dickens. Oh, ja. En het is natuurlijk wel een heel bekend verhaal. En heel toevallig heb ik deze week dan ook een uh, soort uh, Scrooge story quiz gedaan met de afdeling. Dus oh ja. dan gingen we het verhaal dus weer even doornemen. En anders, als het uh, geen corona's is... hadden we het vandaag ook weer als dikke score gezongen in het dorp. Ja, dus, uh, ja, ja. ja buiten zingen zou nog we wel kunnen. Maar ja, dan moet je weer los ja. van elkaar weer nou, verder. Daar is er wel een beweging en Al die mensen die komen kijken. Ja, op, dat is waar. Al die bewegingen <laughs> willen tegenaan. Goed 1972. Astronauts Eugene Cernan, Harrison Schmitt... And Ronald Evans were the three brave men chosen to fly NASA's final mission. Apollo 17 broke so many records. It's got to be one of the most proud moments of my life, I guarantee you. Ze vlogen naar de maan en ze hebben als laatste op de maan gestaan. Daarna zijn ze niet meer op de maan geweest. Ze zijn er nu wel fanatiek mee bezig. En niet alleen Amerika, maar verschillende landen willen er naartoe. Uiteindelijk hebben ze daar uh, met een maanwagen heel veel rondgereden. Dat hadden ze de eerste missie, niet. Ze hebben er 4 uur en 26 minuten rondgereden. Ze hebben 35 kilometer afgelegd. En het het grappige is... Tijdens die, die wilde rit, daar zijn ook beelden van, leuk om dat te zien, brak een spaakbord af. En toen hebben ze dat maar vervangen door een maankaart die ze mee hadden, denk ik. Waarschijnlijk hadden ze een maankaart mee van hoe moeten we hier rijden? Hoe is ook weer de weg? De weg, ja. Ja, dan raak je snel weg in de weg. de A2? Uh... Ja, en uiteindelijk hebben ze die vervangen door een maankaart. Dus moesten ze zomaar even uit het blote hoofd. Maar omdat ze dat zo goed hadden gemaakt, werden ze ere-lid van de Duitse wegenwacht, de ADAC. Oh, wat grappig. Ja. Moesten ze wel elke keer Duitsland om gratis wegenwacht te krijgen. Maar uiteindelijk hebben ze daar oranje kleurige maansteenmonsters hebben hebben ze daar, uh, weggehaald. Dat bleek later een soort uh, uh, meteorietinslag te zijn geweest. Kleine stukjes glas. En uiteindelijk hebben ze 109 kilo aan uh, maansteen eraf gehaald. So, dus, om te onderzoeken. Okay. Zijn ze nog steeds mee bezig? Oké. Okay. Dat is in... 1676... Maar wacht, wacht nog even één ding. Oh, die hoort... nog één ding. Die, die hoort erbij. Dit even. Ah. Ja, natuurlijk. Die hoort er nog even bij. Ja, dat is denk ik. Als Frenk dat zingt, dan lijkt het. Of dat zo makkelijk gaat, doen we ook maar weer even naar de maan. Nou, zo, ging het, zo makkelijk ging dat niet. Wat nog meer? Precies. In 1676 was de eerste twaalf stedentocht die werd geschaad. En het was uh, 320 kilometer door Noord-Holland. Ik uh, las het, ja. Dat is leuk, hè? Dat er is het met twee keer geschaad. Ja. Hè? ja. Ja. ja, omdat er toch wat open water was. Waar je ja. niet, overal kon scha of niet altijd kon schaatsen. Het was deze, nog moeilijker deze. om dat voor elkaar te krijgen als de elf steden. Dit was dus de twaalf steden tocht. Ja, maar in die te... tijd had je ook nog helemaal geen straatverlichting en al die dingen meer. Dus je staat ook in het donker. Oh ja. en dan moet je maar net zien dat het, waar je langs moet schaatsen, dat het wel dicht is. Ja, plons. <laughs> Ja. Dat idee hij is in 16 zoveel gereden en, later, 16, nog... en later nog. In En later nog, in 1822. Dus gewoon 150 jaar later. Ja, twee keer maar gereden. Het zijn niet dezelfde mensen die gereden hebben toen, ja. hè? Die nog hadden nog geen ervaring. De detail nu, uh, dat, uh, mocht het dit, dit jaar uh, zwaar genoeg vriezen voor een Elfstedentocht, hij is bij voorbaat al afgelast. Ja. Dat je het gehoord? Komen te veel mensen op af. Ja. Ja. Leuk, nou, ja. logisch. Nou goed, ik weet niet of je hem herkent, maar dit. In 1986. Lekker dramatische muziek. Dit is uh, een of andere stuk muziek uit 1936. Samuel Barber heeft dat geschreven. Voor de film Platoon. Hij ging in première. Een van die donkere periodes van Amerika in Vietnam werd belicht in deze film. Het ging natuurlijk over uh, uh, Charlie Sheen. Althans, zo heette hij niet in die film. Maar die ging als vrijwilliger ging hij, uh, mee naar Vietnam om daar iets te kunnen betekenen. In het uh, oorlog voeren. Dat liep natuurlijk helemaal verkeerd af met allerlei idioten die drugs gebruiken. en echt verkeerde leiding, gewelddadigheid in dorpen. Nou goed, een goed voorbeeld is natuurlijk dat uh, Miley. En je mission was. Search and destroy. Precies. Search and destroy. Dat was eigenlijk een beetje het voorbeeld voor deze film. Platoon. Heftige film met zware muziek. Nou, er was ook muziek in te vinden wat minder zwaar was. Dat was natuurlijk ook dit: Jefferson Airplane. Lekkere, duistere muziek. Dat werd ook in deze film eh, te horen gebracht. Goed, Platoen nog een aanrader. Naast natuurlijk Apolo Ap Apocalypse Now. Nee, je hebt ook die bijzondere plaat ook van... Uh, ik ben net zijn naam van kwijt, maar met die helikopter. Van, uh... Apocalypse Now is dat. waarschijnlijk? Nee. Niet? Nee. Nee? nee? Ik kom uh, good... er zelf wel op. Oké. Okay. Oh, uh, Goodnight Saigon. Maar dat is Billy... Ja. Idol. Billy um... Joel. Billy Joel, dat is ja, natuurlijk niet de film, maar dat is natuurlijk gewoon een uh, videoclip. Ja, goed. over vertel. die tijd. Het ja. is natuurlijk wel grijs dat ik allemaal geweest. Ja, uh, ja. In 2015 was het afscheid van Normaal, na 40 jaar, in het Gelderdoom. Maar. In Arnhem. Ze kwamen later toch weer terug. In 2015 zijn ze toch teruggekomen? Ja, echt geloof ik. Ze hebben toch weer een paar keer uh, gespeeld. Ja. Ja, als je muziek muzikant bent, dan blijft dat gewoon doorgaan ja, natuurlijk. Die, die Paul McCartney die, die gaat ook maar door. Dus, ja. Uh, ja. En als je gewoon weer iets leuks, een leuk, leuk riedeltje kan maken. Waarom zei je, je het later dan? Ja. 1881, medisch eh, pri primeur in België. De zes maanden oude Siaïerse. Eh, Chimese tweeling, tweeling wordt gescheiden. En, nou ja, dat, eh, ik heb een heel stukjes te lezen over de eh, tweelingen, tweeling. Het zijn natuurlijk... Eh, uh, mensen die aan elkaar vastzitten, die zo geboren worden. En dat is altijd maar afwachten waar ze mee aan elkaar vastzitten. heel bekend, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Chinese uh, tweeling is uh, Chiang en Eng Bunker. Die, nou, daarom het ook, die komen vast uit Siam. Daarmee is het begonnen. Dat ze ja. Siamese tweeling heten. Ja, misschien wel. Ja, ja, nee, maar... het, ja ze zijn al oud, hoor. Dat was in uh, uh, 15, nee, 18. Nou, ik maak niet uit. Ze werden geboren in Thailand. En uiteindelijk, uh, deze is, uh, Shang en Eng Bunker ze zijn getrouwd met zusters. Twee zusters. Ze hebben uiteindelijk 21 kinderen hebben ze gehad. Uh, geen één Siamese ertussen? Nee, uh, dat geen niet. Geen ene tweeling, bedoel ik. Maar uiteindelijk, Xiang uh, ging dood. En Eng zag het de volgende dag. Zat nog aan hem vast. En toen werd de dokter erbij gehaald. Zo Ze van, ja, ja je, je, je broer is dood. Hij zit aan je vast. Je moet losgesneden worden. Anders kan het niet. Dat wilde hij niet. Oh. Nee. En uiteindelijk is hij drie uur later is hij ook overleden. Dramatisch verhaal over Cheng en Eng. Bunker. Er ja. wel 21 kinderen na. Nou, dat is wel bijzonder. Goed. Uh, nee? Ja, dat is over. Straks onder andere hebben we natuurlijk nog even de verjaardagen. Eerst maar even de nieuwe single van Maximo Park. Nature always wins. Yeah, that is, that is, that is well fair, Natuur overwint altijd. Beschadigd maar door. It may appall to know, but the mall is the only place I go. So much choice and restrictions. You don't know what you've been missing. Channel on my TV, the Talking Heads just can't agree. What does the modern world mean to me? Me. But even that can't hold your attention Never has uncomplicated Been so complicated Basketball on my TV My baby Nou, mooie muziek hier, bij Toebak leeft. My baby sleeps. Oh, wacht. Oh, ze is net wakker geworden. Ja, dat is ook, dat is ook niet zo gek, maar die wilde gitaarmuziek op de radio druk. Daar nou, word je wel wakker van. Goed, het is zo, Toebak leeft op de radio, het is alweer kwart over negen. En jawel. Ja, wie deelt er uit uit? Nou, ik weet niet, waar heb je het gekocht? Ja, ik weet niet, het ziet er niet zo lekker uit. Ik hoef niet. En jij, hoe ja, hoe ja, ja, precies. Hij zou jaren zijn geweest, alhoewel dat kan lang al niet meer. Hij heeft er van 1883, oh, dat is lang geleden, tot 1939. Hij komt uit een heel arm Joods gezin, uit de Jordaan. Oh, de Jordaan. Waar vindt men de harteklop van Amsterdam? Ja, in de Jordaan. Louis Davies, hè, daar hebben we het over ja, weet Davis, hij kwam met een arm gezin. Hij was een, een zoon van een komisch uh, duet, uh, kijk hoor, duo, Ouders? duo, komisch duo, <laughs> ja. Duet. En uh, uiteindelijk, ja, precies, hebben ze met de twee gezongen en toen kwam dit eruit voor. Ja, maar goed, op achtjarige leeftijd trad hij al op op kermissen. Hij heeft een tijdje met goochelen geëxperimenteerd. Dat lukte niet helemaal. Uiteindelijk ging hij ook weer met zijn vader weer naar Engeland geweest. Dat lukte ook niet, maar uiteindelijk kwam hij terug. En toen ging hij met Riek Davids, een van zijn zussen, ging hij optreden. En Uiteindelijk ging Riek, geloof ik, ook weer op pad met een ander. Toen was hij weer alleen. En toen ging hij uiteindelijk met Heintje Davids ging hij optreden. Dat was meer succesvol. En uiteindelijk ging hij in zijn eentje optreden en dat werd een groot succes. Hij is uiteindelijk niet zo heel erg oud geworden, maar 55. Bekend van onder andere dit. Het komt altijd zoals het komen moet. Als je voor dubbeltje geboren... Je komt altijd een beetje traag op gang, maar uiteindelijk denk je... Oh ja, dat is de one-liner die we bij ons hebben nog. Als je voor een dubbeltje bent geboren, word je nooit een kwartje. Maar hij klinkt ook alsof hij uh, zwaar rookt. Dat, nou dat weet ik niet. Maar goed, het is ook een oude opname. Het grappige is wel, als je dit videoclipje bekijkt... zover je een, videoclipje, van een videoclipje kan spreken... lijkt hij hier wel echt in de 60 of in de 70. maar hij is maar 55 geworden. Dus... Wie ja, vandaag ook jarig is, is dus overleden in 1963. Uh, Edith Piaf. No, ja, ze is maar 48 jaar oud geworden, hè? Dat vind ik oh, nog. Uh, dat het... Ja, goed, ja. Mafie is natuurlijk grootgebracht door haar grootmoeder in een bordel, hè? Dat is natuurlijk het mooie verhaal ervan. Oh. Ja, ze, ze was natuurlijk een dochter van een kroeg. Zangeres en een acrobaat. En die kon niet voor haar zorgen. En uiteindelijk is ze naar Normandie gegaan. In Normandië. zat haar grootmoeder. En die had een bordeel. En daar liep ze heel vaak rond. En daar heeft ze dus heel aparte dingen gezien. En uiteindelijk is ze bekend van La Via Rose. La Via Rose. Die werd later natuurlijk weer gekufferd door. Uh... Grace Jones, ja, nummer, ja, dat, dat we gewoon uitkotsen er al die jaren heen. Ja, ik vond het wel een mooi nummer. Jazeker, maar goed hè. Ja. No, Gregorian is natuurlijk ook de bekende plaat van uh, Edith Piaf. Vette, vandaag zou jaren zijn geweest overleden in 2006. Daar hoort dit bij natuurlijk hè. Ja, Rudy Karel, geboren in Alkmaar. Hij heeft zelfs ook nog meegedaan met Eurosong Festival in 1960. Met wat een geluk plaatjes als een muis in de molen. En uiteindelijk een van de mooiste stukjes wat ik gezien heb. Toen zat ik nog bij mijn, op mijn oma denk ik op de bank. En uh, op het moment om naar bed te gaan. Want daar sliepen we natuurlijk. Kwam een aflevering van Rudi Show. En dan zat hij op een eiland. Dat was heel apart. En op dat het eiland was een aapje. Dat heette ook Vrijdag. Dat ken ik wel. Ja. Had je namelijk ook Vrijdag met Robby's Cruzo. Crusoe. Had je ja. ook Vrijdag. En uiteindelijk kwam er ook nog een uh, zeememin bij. Esther. Nou het was echt een beroemd televisie van Rudi Karel. Uiteindelijk ook nog zo in. Duitsland opgetreden. Hij heeft hij heel veel shows gemaakt in België. Uiteindelijk maakte hij een aflevering... van de Rude Karel-show met de Iraanse... Uh, uh, Atollah Ghamijni. En die liet toen... Uh, liet die slipjes naar zijn hoofd gooien. Dat was natuurlijk allemaal gemonteerd. En dat was, dat was een beetje fout foute set. Daar kwamen dus heel veel negatieve uh, reacties op. Rude Karel... Uh, overleden in 2006. Goed, wat dan weer? Ja, ook uh, Steve Miller is ook jarig. Hij is van 1943. Nou, jullie kennen wel dat Steve Miller bent en zo. En, dat dacht jij. Ja. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee, ik heb een tijdje zitten grasduinen. Niet. Dit is de pianist namelijk. En Steve Miller is van de gitaar. En Steve Miller is van deze muziek bijvoorbeeld. Hij heeft wel een beetje, een beetje rock country gemaakt. Maar hij speelde dus de piano bij Delivery. Steve Miller. Oh, en Sorry. Steve Miller is. Uh, en het grappige is wel is dat Steve Miller. Uh, alle twee zijn ze geboren in 1943. En uh, deze Steve Miller die je net hoort is al overleden. Maar de andere Steve Miller leeft nog steeds. En uh, de Steve Miller waar we het nu over hebben, volg je nog. Uh, ja. Die is uh, een tijdje Timmerman geweest. Het lukte allemaal niet met zijn band. En uiteindelijk is hij overleden in 1998. En vaak genoemd omdat zijn naam lijkt op. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik weet niet wie er in het begin populairder wees, ja, is geweest. Ja. Ja. Geen niet uh, Goed, uiteindelijk uh, is vandaag jarig. Chris Jagger. Chris Jagger? Ja. Is dat misschien. Ja, de broer van Mick Jagger. Uh, was dat niet die man die. Uh, wat ik laatst aan het documentair zag had die optreedt in Groningen of zo? Oh, dat zou maar kunnen. Hij is, hij is zo veelzijdig. Ik heb een tijdje gelezen. Het is dorpje waar hij altijd komt. Ja? In Groningen. Eén keer per jaar treedt hij daarop. Wat grappig. Hij is ja. namelijk. Hij, hij is, uh, afgestuurd in bijna van de Trailacademie. Manchester, assistent, toneelleider geweest, kledingontwerper. Hij heeft onder andere Jack van uh, Jimi Hendrix ontworpen. En dat is alweer op een hoest te zien van Jimi Hendrix. Uh, hij heeft een hippie reis gemaakt door Nepal, India. Hij is acteur geweest, een mentor geweest van acteurs, acteurs en actrices. Verder schrijver, hij heeft een gitaarbedrijf gehad. Muziekjournalist, alle markten thuis, die man. Echt, deze februari dit jaar heeft hij nog opgetreden... op zondagmiddag in Café Het Keerpunt in Spijkerborg. het café. Leuk, ja, maar hij is gewoon heel klein, wat dat betreft. Maar ik vind het gewoon leuk. En hij komt er ieder jaar weer. Ik heb daar een documentaire over gezien. Oké, okay, grappig. Chris en, Jacker, 73 ja. is geworden. Jongere broer, oud oh, is Mick eigenlijk. Nou, die is 70 uh, <laughs> die die of zo, denk ik. Ja, het was dat ja. gewoon niet heel veel schelen, denk ik. Heel grappig, hè. Dat ik dat dan wel weet, jij niet. Ja, dat is grappig. Ah, dat maar goed, uiteindelijk hebben we nog andere... Wie nog meerjarig is, ik had er nog eentje die ik wel interessant vond. Daar had ik het ook weer. Uh, Limaal is jarig. Ja, Limaal is natuurlijk bekend van... Oh, dit plaatje. Dat, dit plaatje. Oh, dat vette geluid vindt die synthesizer En die bas. Ik heb het over Katje Goeken, Katje Goeken, Toesja. Dit was een grote hit toen. Later is uh, deze Liam is nog uh, solo gegaan natuurlijk. Dan had hij nog hits gehad voor onder andere een film. Dat was dit. Later ging hij optreden met de, onder andere de band The White Feathers. En de White Feathers die vonden het toch wel irritant dat het heel populair was bij de dames. En uiteindelijk hebben ze een vierde telefoon ontslaan. Dat was in 1983 of 84. En uh, toen hadden ze zoiets van ja, het is wel leuk om maar hij trekt alle aandacht naar zich toe. Uh, wij willen een beetje anoniem blijven. Natuurlijk, als Ben zei, wil je anoniem blijven? Je kan niet doorbreken. Jaloers, ze waren Ik denk dat dat het is, ja. Goed. En Liam... je hebt nooit wat gehoord van de White Feathers. Nee, precies. Zo, anders Liam... hadden we ze nog steeds gehoord. Limaal is 62 geworden nu. Is ook niet oud? Nee, hij leeft nog hoor. Oh. hij is 62. Uh, het klinkt net gewoon... zo van nou ouder werd hij niet. Vandaag is hij ook jarig. De ex van natuurlijk van Margarita. De Rooij van Zuidwijn. Ja, noem hem niet, joh. Ja, hij is jarig. Ik vind het zo hij treurig. wordt 93. Ik wist helemaal niet dat die ex zo oud was. Tot ik verder lees. is zijn Nederlandse vertaler. Het is een dichter. Oh. Dit is mij niet. Het is helemaal niet. zo'n andere Rooij van Zuidwijn. Dus dat is helemaal niet de ex. <laughs> ik denk dat deze, misschien had ze beter met die kunnen trouwen. Nou goed, ja, ik, heb, ik, ik, ik heb verder niks uh, meer, uh, jarige. Jij wel? Nee. Ik heb het echt allemaal meer. gehad vandaag. Ongelooflijk. Nou, wat, wat zag ik nog aan de andere kant? Ja. Oh nee, dat, een ander, dat was een dingetje wat nog vandaag uh, in 2003 gebeurde: ja? dat de eerste miljoen van de, van de domeinadressen in, uh, in Nederland was geregistreerd. De Stichting Internet Domeinregistratie in Nederland okay. had om 16.06 het één miljoenste domein uh, geregistreerd. Ik, ik vraag me af hoeveel er nu zijn. Ja. Ik ga Dit is naar in 1993 al? Nee, in 2003. 2000, ook wel. 70. 17 jaar geleden. Oh, Oké, okay. ja, dat gaat zo ongelooflijk snel doen. Dat hou je niet tegen. Nou goed, straks wil onder andere nog de Zandvoortse berichten. We kunnen bijna meteen door. Nee, eerst nog even een kerstplaatje. Circle Waves proberen het ook met hun kerst. Miss Christmas. Waves, T-Shirt Weather, uh, My Age, dat daar allemaal grote is. En dit is hun kerstbijdrage voor 2020. Ja, lekker hoor. En je mission was search and, destroy. Ja, search and Destroy. Ja, Search and Destroy. Yes. Goed, uh, Circle Waves. En uh, ja, het is alweer half uh, tien geweest voordat je het weet. Zijn we alweer aan het einde van het radioprogramma. Maar niet voordat we... starten. De Zandvoortse berichten. Jezus, ik moet toch die cursus een keer afmaken. Maakt ook allemaal niet. GGD Kennemerland start met een campagne... om huis-thuisbesmettingen terug te dringen. En via de huis- en huisbladen zet een ontvallende poster... zit daarin en die kan je eruit halen. Heel voorzichtig die nietjes omvouwen en dan haal hem eruit. En dan hang je hem voor je uh, raam. En dan, dat creëert Jan even bewustwording. En namelijk op die poster staat advies om thuis je handen stuk te wassen. Tot ze echt helemaal bloeden. En dan pleisters erop te plakken. En uh, het is ook de bedoeling dat je in huis afstand uh, van elkaar neemt. Uh, gescheiden slapen met een stuk plastic tussen. De plastic uh, heb ik ook thuis ook al geplaatst. Uh, geen interesse meer in elkaar te tonen. Want dat is het beste. Want als je nou, uh, echt goed naar elkaar geluisterd, ga je toch dichter bij elkaar zitten. Dus afstand te houden. Geen interesse. Geen seks. Hou afstand hè. Je handen stuk wassen. En één keer in de week komt er een boa langs en die blijft dan wel zeg maar bij de voordeur staan... en die gaat even doornemen of je de punt wel goed opvolgt de, de, de adviezen. En uiteindelijk moet er ook nog een, een soort sticker bij komen... die wordt opgestuurd en die sticker wordt op de borst geplakt. Hou afstand, praat niet met mij... En, en er zijn ook apparaatjes die je kan aanschaffen via de GGD Kennemeland. Uh, die plaats je dan en zodra iemand dichterbij komt... dan geeft hij een piepje af. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Net zoals een achteruit rij. Ja, dus ja. dit is GGD Kennemeland die er fanatiek mee bezig is... om de thuisbesmettingen terug te drinken. Ik vind het wel drastisch, maar het is wel de toekomst. Helemaal ja, Ik heb nog nergens gezien dat je die dingen kan kopen... dat je te dichtbij bent bij elkaar. Het in België was er een bedrijf die ermee uh, ja. mee werkte ook. Ja. Maar ik denk dat ik er helemaal gek van zou worden met mijn cliënten. Ja, <laughs> ja, ik denk het ook wel, ja. Het zou wel bijzonder om eens een keertje mee te klooien. Maar wel dat je dan het besef hebt van... Ik ben, uh, je gaat steeds uh, de, de fout in, zeg maar fout in? Ja, dat je te dicht bij mensen staat. Oké, okay. oh, dat is echt helemaal fout gewoon. Nee, ja. uh, nee ja, we, ik deel vaak doen, we hebben heel veel plastic, omdat uh, appels worden, We maken appeltaarten, er worden heel grote plastic zak tassen gebracht. Ik zeg, ik dat al honderd keer gezegd, maar goed, ze komen elke keer weer met plastic tas. en die plastic tas doe ik dan over mijn hoofd heen. En dan kan je echt een tijdje gewoon even knuffelen met iemand. En dan gooi je die plastic tas weg, en dan pak je weer een volgende plastic tas, dan kan je weer even knuffelen met iemand. En zo kan je toch dat plastic een beetje recyclen. Goed, wat nog meer voor Zandvoortse berichten, want daar waren we. Ja, de pricing zet door... Want uh, we hadden dus echt uh, Winter Pride, maar door de coronas is het allemaal veel minder geworden. Maar er is dus een online opening gehouden door wethouder Raymond ten Haven uh, afgelopen donderdag. En op de boulevard zijn prachtige afbeeldingen van kunstwerken geplaatst. En alle deelnemende galleries hebben zoveel mogelijk werk in et etalages te staan. En er zijn nog kaarten voor het wapen van stand voor, het, uh, voor de online bank, bank bing, bingo, bank, bingo. Met veel uh, gezelligheid en leuke prijzen. En op zondag is er nog een groot online dancefestival via livestream... met de bekende DJ's Divine en Kai. Dus ik ben helemaal benieuwd hoe je daar nu uh, op kan. Maar er, staat, er is een website en een Facebookpagina voor meer informatie. En er kan nog ook gestemd worden voor de regenboog top 51. Aha, nou goed. Nou, ik zou er op één staan? Uh, iets van Willeke Albertje of zo? Want die is de queen of of Patty Braar. Welkom bij Waldo, Zal het niet een van de hele dramatische, net als Be uh, Danny Vera, die momenteel in de top 2000 staat? Ja, dat is een ja. gevoel te vertolken. Maar er moet er wel een beetje een gay uh, randje aan zitten, dus ook. anders is het niet echt uh, de juiste lijst. Lichtjes ontstoken in de kerstboom op de, de LDC-plein. Grote wens van de stadvoortse Lien van Driel. Ze een brief gestuurd naar de gemeente. En uh, jawel, het was uiteindelijk vrijdag. Vorige week vrijdag was het dan uiteindelijk zover. De, de burgemeester kwam de lichtjes ontsteken. Ze woont er zelf en ze vond het plein echt saai. Jezus, wat een saai plein. Dus uiteindelijk een brief gestuurd en uiteindelijk heeft ze het voor elkaar gekregen. En in deze coronavirus, deze pittige tijden natuurlijk, moet er wel een beetje ja, iets leuks zijn. En ze vond, nou, heel veel mensen die daar wonen, die kunnen wel iets gebruiken. En er stond een grote kerstboom met lampjes erin. Is het leuk en vooral ook de bezoekers van de blauwe tram. Wat? Bezoekers van de blauwe tram? Zijn daar nog bezoekers dan? Maar goed. En uiteindelijk zijn er ook uh, de, uh, allerlei uh, dingetjes gebreid. Die hangen in de boom. De breiklub was, uh, van Pluspunt heeft dat gemaakt. En die kersthangers mocht je eruit halen blijkbaar. Oh? En dat oh? staat hier. En je mag je dan uiteindelijk thuis ophangen. Nou ze zijn. Er waarschijnlijk genoeg gemaakt. Dus dan is dat weer een stimulans om, om door te gaan. Nou, misschien ga ik wel eventjes... Uh... Er eentje uittrekken? Ja. Dat is een goed de idee. dan maar niet omgooi. Wel, ja, joh, die dingen moeten. Het uh, ja, is ook altijd vervelend want als je geeft een zoveel die spullen, dat je denkt, waar moet ik ermee? Nou, als ze weer meegenomen worden, is er weer een plekje voor een nieuwe. Ja, zo is goed, dat. Je hebt zo. de lijst ingevuld, zie je? Ja, ik ben de, de lijst aan het invullen voor de... Uh, de Rainbow uh, Radio top 51, okay, 51? Ik vind dit wel weer typerend. Ik zie Lily Allen en Fuck You. Ja, ja, die hoort er wel bij. Die hoort er wel bij. Hmm. En Queen, I Want to Break Free, die hoort er zeker in. Die hoort er zeker in. And do you think I'm sexy, Rod Stewart? Zeker oh, wel. Ja, dat is uh, sowieso. And bij mannen man is dat feel? heel belangrijk. Ja, ja zeker. Ik denk, heb ik er tien? Ja, het is altijd oppervlakken goed bij mannen, ja. altijd seks. Dus het moet, het moet er wel goed uitzien. Ja. Is dit uh, nou echt een vooroordeel? Ik, ik, wel, denk, ik denk wel ik dat, wel, dat, uh, dat uh, plastische chirurgie bij uh, bij Gay mannen een hij viert. Ja, is dat zo? Ik denk het wel. Ja. Nou ja, goed. Ja, Als het daar om seks gaat, wil je zorgen dat het ook alles wel een beetje goed eruit ziet. Goed, dames ja. en heren, we vullen hier echt, echt alles in. Ik weet niet of, uh, of we hier nog achter kunnen staan. Goed, uh, andere berichten uit Zandvoort zijn. Het uh, genootschap Oud Zandvoort trakteert. Uh, ze bestaan 50 jaar ooit ontstaan. Wild idee. Het is wel leuk om oude plaatjes van elkaar te verzamelen. Van, van, van Zandvoort en bij elkaar te brengen en naar te kijken. En uiteindelijk is dat een heel grote club geworden. Ze hebben nu ook een glossy uit dat heette Klink. En uh, het ze, ze wilden eigenlijk gewoon um, uh, bij openbare ruimtes allemaal foto's ophangen van oud-Zandvoort. Dat wordt al heel vaak gedaan. Maar uiteindelijk had een of de uh, wethouder van Zandvoort daar niet zoveel zin in. Die vond dat misschien toch een beetje moeizaam met die corona. Die doe dat maar niet. Dus dan hebben ze heel snel bedacht, misschien moeten we dan gewoon een boek uitgeven. Met... Ik heb hem in mijn huis. Je hebt hem in huis. Als je lid wordt, krijg je hem gratis. Het gaat over de tijdsbestek van 1945 tot 1985. De wederopbouw van Zandvoort na de oorlog. En de nieuwbouw van uh, Noord-Zandvoort. En uh, daar staan allemaal foto's in. Echt leuk. Uh, en verder over de geschiedenis van Zandvoort. Uh, als, je hem, als je lid bent, kan je hem gratis ophalen. En anders moet je bij een Bruna, die nu nog open is. Kan je hem daar nog kopen voor 20 euro. En als je lid wilt, krijg je ook nog die klosje er gratis bij. Goed, genoeg... Uh hier reclame voor gemaakt. Ja. Ja, goed. Ja, het is tijd voor de landenkeuze, maar ik zat, ik zit, ik zit nog te twijfelen, want ik vond zeker dat Too Shy Shy, vond ik wel een erg fijn nummer. Ja. Dus uh, ik weet niet of jij daarmee... Uh, oh, die kan ik. Mee. Heb jij hem bij de hand, want... Uh, ja, die kan ik wel even voor je op. snorren. No tip. Want ik heb hem hier, heb ik hem wel gewoon uh, van, uh, vanaf internet. Ja. Dus, uh, maar ik weet niet of er dan weer een reclame vooraf komt, hè? Ja, dat is altijd de vraag. Dat is altijd de vraag. Ja. Nou, we zullen eens even kijken. Uh, de landekeuze deze week is natuurlijk van uh, Katje Goegoe. En heet je Too Shy. En uh, Liam is vandaag uh, 62 geworden. Ik heb eigenlijk niet meer gekeken of hij nou nog meer soort muziek maakt eigenlijk. Het even... Ik heb hem wel gevonden trouwens. Ja, ik heb hem ook gevonden. Oh, Het dus ja, is echt een beetje vast beter de, de, even de, de wedstrijd. Kijken wie hem eerst uh, heb, uh, te pakken hebt. Nou, die van mij blijft hangen. Dan ga ik die van jou eens proberen. Okay, Pro Probeer goed. jij hem eens uh, kijken of dat lukt. Ja wel. Hij schijnt ook met uh, uh, Nick Rogers van Duran te hebben samengewerkt tijdens dit project. Die is natuurlijk dus van, uh, ja, van Duran En ja, Dat is fantastisch wel de clip die erbij zit. Oh, zo die inderdaad de jaren 80. Ja. <laughs> Echt die grote borse haar. Ja. En hij is een uh, indianen kapsel. Half geblondeerd aan de bovenkant en een beetje zwart aan de onderkant. Katja Google, toecha. van Gatje Goegoe. Too shy. Ja, 1983 was er een grote hit. En de vraag was natuurlijk dus altijd, hoe is de naam nou ontstaan? Gatje Goegoe. Nou, dat is mijn, uh, mijn zoontje was geboren. En het eerste wat hij uitkraamde was Gatje uh, Goegoe. En toen is er de naam van de band ontstaan. Echt waar. Ik, ik verzin ze niet. Dat schijnt echt de feiten te zijn. En ik geloof in feiten. Tuurlijk. Ja, zeker. Nou, nog even de vraag aan mijn de mede-presentatrice. Presentator. Ja, presentator. Uh, uh, vind jij als mensen gevaccineerd zijn dat ze dan meer mogen? Nou, even in de microfoon, even duidelijk. Ja? Ja, ja? Ik vind ik het wel. Jij vindt van wel. Oké. Okay. Zeker, ja. Je, bent, uh, je zorgt dat er geen besmettingen meer plaatsvinden. Dus je, je, je kan je vrijer bewegen. Ja. Want ik vind het, uh, als iemand uh, niet gevaccineerd is en misschien corona heeft, dan kan hij misschien weer. Uh, maar ja, als iedereen toch al gevaccineerd is, dan kan er eigenlijk ook niet veel meer gebeuren. Je krijgt eigenlijk een soort groepsimmuniteit. Ja. Zeker. Dus ja, het is, het is een dubbele vraag. Ja, 75 procent hoorde ik. 75 procent uh, is er wel voor. Maar, uh, denk ik al, hebben ze ook mensen gesproken die zich niet laten vaccineren. Ja, en mensen die dan uh, net uh, nu in januari geboren worden, weet je wel. Ja. Krijgen die alsnog een spuit of uh, juist niet? Want kinderen die krijgen al geen spuitje. Omdat ze natuurlijk eigenlijk uh, sowieso uh, uh, niet uh, bevattelijk zijn voor het virus. Oké, okay, is dat zo? Wel minder bevattelijk. Nou, gaan ze al die kinderen, die gaan ze volgens mij niet... Uh, Injecteren hoor? Nee. Want die krijgen automatisch krijgen ze waarschijnlijk antistof al. Oké. Okay. Okay. Ik weet het, ik dus is heb, het ik zo heb niet. Dat begreep ik. Ja. Dus nou, ja. als je dus zegt: van, Nou, je mag meer, ja, dan ben je straks ben jij 18, over 18 jaar, en dan mag jij mooi nergens heen. Nee, nee misschien moet er gewoon in het pakket erbij. En, en ja, het schijnt. Ik hoorde weer van die, uh, die veldepenimoloog. Uh, die zei dan van, we houden nog jaarlang last van. En we hadden ook alweer uh, verhalen. Toen werd er weer een nieuw virus op een mutaties opgedoken. Opduiken, mutaties. Ja. De limitatie, de limitatie. Het is gewoon uh, zeg ook, een act of God. Van, uh, ja, de, de, we zitten met veel te veel hier op de aarde. We moeten gewoon gedecimeerd worden. Het heeft gewoon te maken dat er veel te veel dieren... worden verhandeld op markten. He? Kijk naar nou ja. Lubach, een van de eerste uitzendingen... die erover ging natuurlijk. Dat al die dieren maar heel ja. slecht worden verzorgd... en bij elkaar worden gegooid. En Eigenlijk hoor ik andere mensen weer zeggen... we hebben eigenlijk nog hartstikke geluk dat het geen killer virus is. Dat schijnt nog steeds ons kunnen te bereiken. Was ebola. Ja, bijvoorbeeld, dat, er echt, uh, dat echt die dieren hebben van hebben. allerlei soorten virussen bij zich. Ik snap ook niet waarvoor mensen huisdieren nemen. Man, zo'n dier loopt door de bomen heen, die komen terug en die gaat bij jou in huis lekker op de... En nog in de, bed ook. Als je in bed, je bed ook. Oh, dat, dat is echt vast Dier is zo geweest in huis, doe ze weg. Nee, het is, uh, echt, want het is echt, er schijnen heel veel rare virussen te zijn en we hebben nog maar niet, niet eens de helft van meegemaakt. Maar Goed, ik heb stelde altijd... mij gerust in ieder geval. Hè? Ik heb altijd, als ik een hond... Uh, die lik aan je handen is... dat ik altijd, thuis sowieso altijd aan mijn handen was. Weet ja. je? Ik vind het toch een beetje goor. Ja. Als ze... Hij heeft een wekkie, zeggen ze dan altijd. Die ja, ja ze zeggen ook wel, als je een wond hebt, moet je een hond er aan laten likken. Dus te sneller gaat het dan genezen. Okay. Ik denk, nou, the... ik weet het niet. No, <laughs> ik even... Wat waren de opmerkelijkste berichten nou, van deze week? dat was dit wel, denk ik dan. Zeker. Ja. Nou, goed. Ja, nog, eh, even tijd voor uh, een nieuwe plaat van Jake Buck. All I Need. Hij zit al jaren in de wereld. dit is een nieuwe single. I need you, oh I need... Ja, stem stemgeluid. Het kinderkool vroeger werd hier eruit gegooid, On oh, gast, ga even, haal jij koffie? En nu heeft hij zijn beroep ervan gemaakt en hij verdient hij een aardig saxentje hier aan, aan dit uh, muziekje. Goed, het is... Uh... Alweer tegen tien, Tien voor tien hier uit... Uh, nou, toch zonnig Zandvoort? Ja, zou dat niet in mijn zwembroek naar het strand gaan. Dan word je tegengehouden natuurlijk door klikbijk. Ja, door klikbijk. Ja, uh, geen de... uh, op, doen als je richting zee gaat. Want oh. dan wordt het gewoon neergeschoten. Precies. Ja. Dus de de bedoeling dat je nu al de nieuwjaars bij komt. Dat mag niet. Blijf ja. binnen. Hou afstand. Praat niet met elkaar. Toon geen interesse. Want dat is de enige manier dat het virus eronder krijgen. GGD uh, geeft binnenkort wel een button en ook een poster... voor op de raam te hangen. Dat je ook denkt, oh kijk, daar thuis houden ze zich ook aan de regels. Hartstikke mooi. Netflix uh, heeft natuurlijk een nieuwe uh, serie gelanceerd. De strijd om uh, Moesel. Dat was in 2016. Hebben ze natuurlijk uh, uh, het kalifaat terug, teruggepakt. Net onder andere Nederland heeft het er ook al mee gedaan. Met F-16 hebben ze daar de bevrijding uh, toegepakt. Uh, voor elkaar gekregen. En nu schijnt dus de, de IS-kalifaat. Hebben een nieuwe publiciteitsstunt uitgehaald. Ze hebben namelijk een DVD uitgebracht. Met het logo van Netflix. En je denkt, oh dat is door Netflix gemaakt. Dat is niet door Netflix gemaakt. Maar dat geeft het andere kant van het verhaal te zien. En ze laten zien wat de strijders van het kalifaat, van IS, hebben gedaan. En wat... Uh, Amerika en wat Nederland hebben stuk gemaakt daar, bij Moesel. En uh, die ge ge geven echt een beeld van dat uh, de IS-strijders echt strijders zijn en voor een mooi doel strijden. En uh, Netflix is er niet blij mee, want uiteindelijk ze hebben ze het heel handig aangepakt. Want de, de vlag van het kalifant van IS hebben ze afgedekt en daar hebben ze overheen het, het logo van Netflix geplakt. Ja. Dus sowieso op uh, YouTube en dus op ik andere je kan hem niet vinden, deze documentaire op Netflix. Je kan hem wel vinden. Uh, niet op Netflix, nee. Maar wel, hij, hij, hij verschijnt wel op internet. En hij wordt niet geweerd, omdat namelijk de vlag van IS is weggehaald. Maar het ja. verhaal wordt wel verteld van deze strijders. En die, dat verhaal klopt natuurlijk van geen kant. Er zal wel iets van kloppen, maar lang niet alles. Een grote indoctrinatieverhaal. Ook weer een beetje. Maar het grappige is dat je. Nou, wat voor verhaal is dat dan? En hoe lang duurt dat? Nou, er zijn twee verhalen doen de ronde: dat is de Battle of Muscle en uh, Muscle Other Perspective. En ze duren respectiever twaalf. En 44 minuten. Nou, ja, dat is te nou, doen. Is te die doen. tijd kan dus ik er al voor vrijmaken. Ja, dat, ik bedoel, dat is nou niet echt dat je denkt... na drie uur lang ben je helemaal gebrainwashed. Na twaalf minuten is het verhaal alweer af. Dus dat valt ook oh. wel weer mee. Maar goed, het, het is, ja, Netflix is daar niet blij mee. en natuurlijk, Iedereen denkt dat het een Netflix-productie is... dat het helemaal niet het geval is. Maar nou, nou, goed, waardig. vertel. Wat heb jij noemen? Ja, Het Louvre die is uh, heel goed bezig met uh, spannende experiences en andere dingen. Want er is een anonieme kunstliefhebber... die heeft dus 80.000 euro betaald om de Mona Lisa van heel dichtbij te mogen moet, ervaren. En hoe dichtbij? Is dat echt op centimeters? Ja. Okay. Het Louvre veilde de mogelijkheid om aanwezig te zijn... bij de jaarlijkse inspectie van het meesterwerk. En uh, dan wordt dus de, de, de, het schilderij uit de lijst gehaald... Hè, van Leonardo oh, echt waar? De da Vinci. Ja. En normaal gesproken is er geen publiek bij. Maar nu werd er winnaar van de veiling en nog een gast toegelaten. En ze hadden het dus ge geveild voordat je dan erbij mocht zijn. 80.000. Ze hadden maar 30.000 verwacht. Maar het Louvre vindt het een magische ervaring. Maar tevens heeft het museum ook online verschillende bijzondere bezoekjes... zoals een nachtelijke rondleiding of uh, rondleiding door de directeur. Dat is, uh, is dat ook iets van 80 of is dat 50.000? Nou, die zijn allebei geveild voor 38.000 euro. Uh. Of een tour over de daken van het museum. Die bracht 48.000 euro op. En zo haalt het Loeven geld op voor onderwijsprogramma's, maar ik denk ook oh, om te overleven. Wat een gedoe is dit? Zeg. Ja, er komt natuurlijk, ja, ja, maar er komt natuurlijk niemand in het museum op het moment. De nee, kinderen waar. waren al gratis. Sowieso, en dit is echt voor het gewone publiek, hè? Dus niet voor de, de hoogopgeleden. Het is dus echt ja. voor het gewone publiek. Die, het is echt ook zo laagdrempelig ook allemaal dit. hè. Maar ze hebben dus ook nog parfum van Christian Dior of Louis Fouton ge, geveild. Ja. Uh, en, uh, en een quartierarmand voor 90.000 euro. Euro. En een handgemaakt uurwerk van de horlogemaker Facheron Constantin... met iemands favoriete Louvre-kunstwerk op de wijze voor 280.000 euro. Maar ja, voor wordt worden tegenwoordig is, gewoon een paar ton betaald. Het is echt zo belangrijk dat de, de kunst is voor de gewone man. en ja. het, Je brengt het naar de gewone man toe. En dit is echt mooi. Dus nou, kom nog even dichterbij. Ik vind het echt een heel mooi schilderij. Oh, sorry! Ja, uh, maar ja, het Louvre heeft wel gezegd... alle geveilde kunststukken door derden zijn ze beschikbaar gesteld. En niet, die komen niet uit de eigen collectie, vind ik ook bijzonder. En er was ook een topstuk nog door de Franse kunstenaar Pierre Soulages. En het is een gedoneerd abstract werk, bracht 1,4 miljoen euro op. Dus eigenlijk zijn die mensen, die schilderen zelf een beetje van... nou, joh, vuil dit schilderij. Maar ik denk ze achteraf misschien denken... Huh, ik had misschien toch wel moeten zeggen... ik wil 25% van de opbrengst of zo. Ja, He? zo in de markt en Je moet ook. toch een beetje opletten met dat soort dingen. Ik yes. doe me altijd denken aan Vincent van Gocht, die schilderijen waren tot in de jaren 50 waren ze ook niet zo bijzonder. La, nee. Hingen ze gewoon bij, in een appartement geloof ik, bij de familie en later zijn ze goed in de markt gezet. Nou? Ja, yeah. en toen is het heilig verklaard allemaal. Goed, even de laatste platen voor tien uur. Ik zit te kijken wat ik vandaag doen. Oh ja, dat is wel leuk. Yusuf! Does that make you feel good? Ik dacht het wel. Ik krijg er een heerlijk gevoel bij. Luister naar Toebakleef. Doe maar even een trompetje. I took a glass and I filled it up. I sat back down and I chased the rush. Tried so hard, but it's not enough to fill the space. Ja, ik zit nog even met Jolanda. Uh, Daar we het over het tweede Syrische gezin in Heerlen. Dat dat toch een van de opmerkelijkste berichten is. Uh, dat in de media terecht is gekomen. Mijn kinderen kwamen er al mee. Die zeggen, heb je dat gezien? Oh, dat huisraad is helemaal naar buiten gesleept. En ze hebben vuurwerk in de tuin gehad. En er is brand gesticht. En iemand heeft uh, wat meer een voordeur ingetrapt. Nou, echt alle gekkige dingen. Nou, ze hebben heel spektakel van gemaakt. En uiteindelijk bleek het verhaal toch heel iets anders te zijn. Gezin van Heerlen, Syrische gezin. Is nu overgeplaatst naar België. Uiteindelijk blijkt dus dat zij zich ook hebben misdragen. Ze hebben op school kinderen bekeken of vastgehouden. Of die man heeft iets gedaan met kinderen. Het klopt ook allemaal niet. Daar waren andere mensen weer boos over. Die hebben vuurwerk gegooid. En die buurman heeft zelfs nog weer geholpen met vuurtje te blussen. Nou, het is een heel echt een chaotisch verhaal. En uiteindelijk maakt de media daar weer een leuk spektakel van. dat. Ja. Uiteindelijk is het dus niet bij dat Syrische gezin het huismeubilair naar buiten gehaald. Maar bij die buurman. Want dat werd weer opgeroepen om dat te doen. Jongens, blijf gewoon kritisch te kijken. Niet denken van, oh, dit is erg, ik moet iets doen. Ga even eerst en daarna... Ga een, na, gesprek wat er een aan, de gesprek gesprek mensen, aan. van Wat is er aan de hand? Waarom kijk je... even wat de verhaallijn is voordat je ja. actie onderneemt. Ja. Dat is echt zo belangrijk. Nou goed, we gaan afscheid nemen. Heb jij nog een kort berichtje? Ja, in Australië was in eerste instantie, mocht iedereen weer vrij met de kerst. Ja. Maar nu zijn er plotseling toch weer... Uh toch weer even een lockdown in Sydney. Oké. Okay. Ze moeten nu vijf dagen thuis blijven. Dus uh, het was net positief nieuws van... ja, daar is het niet meer, maar helaas. helaas. Je zou, ja, je zou toch op zo'n eiland denken... Van, zou je toch op een of andere manier kunnen, moeten kunnen... Nee, goed, het is wel ja, groot daar, eiland natuurlijk. In China he. en zo zijn ze weer helemaal, had uh, idee gezellig. Ja, maar goed, maar die hebben het iets fanatieker aangepakt, hè. Ja, dat, dat wil je ook weer niet, hè. Maar daar zitten ze nu over te surgen. Hadden we het niet fanatiek moeten aanpakken... had je jezelf ze moeten horen een paar maanden geleden... of je dat echt wilde. Ja. Nou, dacht het niet, hè. He? Doe maar niet. Nou, goed, we spreken elkaar weer op Tweede Kerstdag. Tot volgende week. Prettig weekend. Tot volgende weekend. week, fijn weekend. Fijn weekend, hoi. Oh ja.